We zijn zo blij met wat je doet, bedankt piraten. Je draait nog steeds voor ons de allerbeste platen. Waar ik ook ben, wat ik ook doe, kan je verstaan. Piraten kunnen. En toch dat heel Hilversenbel aan Vraag het zomaar aan de mensen Vraag het aan de bakker in de straat Vraag het zomaar aan een huisvrouw Aan iedereen die Nederlands praat Jullie zijn de radio van morgen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 Waar ik ook ben, wat ik ook doe, kan je verstaan. Piraten kunnen toch dat heel voor wel aan. We hadden toch dat scheepje op de Noordzee. Veronica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland... Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken. Moet ik mij dan schamen voor die taal? Eén keer in mijn leven moet ik zeggen: Ze kunnen daar de pot op allemaal.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 Waar ik ook ben, waar ik ook doe, kan je verstaan. De piraten kunnen toch dat heel voor zijn bel aan. De piraten kunnen toch dat heel voor zijn bel aan.